7 uur. De Radio 1 Sportshow. Tom van Heck en Marcela Carrasco. 7 uur we gaan door tot 11 uur, maar in het komende uur springruiter Jeroen Dubbeldam hier aan tafel, tweede helft van Polen tegen Griekenland en waarschijnlijk toch wel de ontknoping van Djokovic Federer in Parijs. En nu eerst het nieuws met Ewout de Jong. Het kabinet neemt geen besluit meer over weigerambtenaren. Dat zijn ambtenaren van de burgerlijke stand die weigeren homo's te trouwen... omdat ze daar principiële bezwaren tegen hebben. De Tweede Kamer wil af van de weigerambtenaren... maar het kabinet zei eerder een advies van de Raad van State af te wachten. En dat advies blijkt er al enige tijd te zijn. Volgens minister Spies ziet de Raad van State geen aanleiding voor een wetswijziging. Homobelangenorganisatie COC reageert teleurgesteld. De Raad van State praat discriminatie goed, meent het COC. Alle onkosten van ministers, staatssecretarissen en topambtenaren komen op internet. Het gaat onder meer om reiskosten, restaurantrekeningen en kosten voor vakliteratuur. De afgelopen jaren kwamen gegevens over declaraties een paar keer naar buiten... nadat RTL Nieuws een beroep had gedaan op de wet openbaarheid van bestuur. Het kabinet beloofde al in 2009 dat de uitgaven openbaar zouden worden gemaakt. Minister Spies heeft nu gezegd dat het uiterlijk op 1 januari volgend jaar zover is. In Friesland zijn op verschillende meren zeilbootjes in de problemen gekomen... door plotseling opkomende harde wind. De politie en brandweer hebben meerdere mensen uit het water gehaald. Op het Jeukenmeer, het Slotermeer en de Flussen... sloegen door de rukwind vijf zeilbootjes om. In totaal twaalf mensen kwamen in het water terecht. De hulpdiensten hebben boten en een helikopter ingezet... om de drenkelingen uit het water te halen. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt. En in de Poolse hoofdstad Warschau is het EK voetbal begonnen. In het Nationale Stadion was er eerst een openingsceremonie... met dansers uit ruim 60 landen. Het stadion, waar meer dan 58.000 mensen in kunnen, was volledig uitverkocht. De eerste wedstrijd is bezig en gaat tussen gastland Polen en Griekenland. Het staat inmiddels 1-0 voor Polen. Het weer. Vanavond eerst nog een bui. Vannacht droog, morgen wisselend, bewolkt met zon, maar ook buien. Vrij veel wind en het wordt ongeveer 17 graden. ANWB Verkeersinformatie. In de kustgebieden komen zware windstoten voor. En er staan nog twee files. Allereerst op de A16 richting Breda. Tussen Zwijndrecht en Dordrecht 5 kilometer. En op de A28 Utrecht-Zwolle. Tussen Maarn en Leusden 2 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Heel de wereld is mijn vaderland. Aldus Erasmus, een moderne denker. Vijf eeuwen later lezen wij 360 Magazine.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 Goedenavond, op deze dag van de winnaar zit hier zo aan tafel Jeroen Dubbeldam. Springruiter en winnaar van Olympisch Goud in 2000 in Sydney. We volgen de tweede helft natuurlijk van Polen tegen Griekenland. Rust 1-0 en inmiddels 11 Polen tegen 10 Grieken. Maar we gaan ook eerst even naar de halve finale op uh, Roland Garros Federer tegen Djokovic. Mark Brasser. Ja, en Novak Djokovic twee punten verwijderd van de overwinning. Het is 5-3 in de derde set in het voordeel van Novak Djokovic. Die bij een stand van 3-2 de service van Federer brak. Het werd 14. 2 5-2. En nu is het 5-3. Deze wedstrijd is bijna gespeeld. Bijna weten we wie de tegenstander wordt van Rafael Nadal In de finale op Roland Garros. U luistert naar Radio 1 Sportzomer met Tom van Heck en Lucella Carrasso. Zo meer uh, tennis en voetbal en springruiten of uh, paardensport dus. Uh, eerst naar End, want het Friese dorp is in rouw. Drie inwoners van het dorp kwamen om het leven toen hun vakantiehuis in Zuid-Italië instortte. Het gezin was daar um, in het Italiaanse Conversano in het zuiden voor een vakantie. En End heeft voor volgende week geplande dorpsfeest afgelast. Loek Hogehout van Dorpsbelangen End. Goedenavond. Goedenavond. Ja, was dat uh, besluit snel genomen, het, het dorpsfeest niet door te laten gaan? Ja, dat was snel gebeurd. Ja, want gisteren werd duidelijk hè, dat de man, de vrouw en, en hun jonge kindje in Italië zijn omgekomen. Hoe is er uh, gereageerd in het dorp? Ja, dat was een bijzondere dag. We kregen gisterochtend te horen dat we over een maand de koningin op visite krijgen. Dus dat was een, uh, een zonnig gevoel. En een paar uur later begonnen de geruchten door te sijpelen dat, we, dat er drie woudzenders zouden zijn die betrokken zijn waren bij die ramp. we nou, dus iedereen gaan bellen, mailen en twitteren en om een uur of vier werd duidelijk dat ze overleden waren en dat het ook inderdaad drie dorpsgenoten waren. En dat heeft de stemming wel doen omslaan. Ja, en, en iedereen kent ze ook in het dorp? Ja, we hebben een kleine 1300 inwoners, dus iedereen kent iedereen wel. Al is het maar van zien of van achter de kinderwagen of, uh, of dat soort dingen. Ja, en, en de man kwam uit Italië, als ik me niet vergis. Ja, hij was Italiaan. Ja, en, en ook de kerk staat nu stil bij het ongeluk. Op wat voor manier gebeurt dat? De kerk heeft, want de, de directe familie is nog niet terug in het dorp geweest. Die kwam morgen pas. De kerk heeft voor morgen en overmorgen een aantal uren ingeruimd... voor een condoleance en voor een beetje... Bijpraten met elkaar en, uh, en uh, ja, kletsen met elkaar om in ieder geval aan de gedachten te leren wennen. En er zijn ook berichten over een stille tocht. Is daar al meer duidelijkheid over? Nee, die, die zijn onjuist. We hebben alles, alles wat, we, wat we wel of niet gaan doen rond het afscheid... Uh, laten we afhangen van wat de, de directe familie daarvan vindt. En die hebben we nog niet kunnen spreken. Moet Loek Hogehout van Dorpsbelangen Woutseent. Dank en, uh, en sterkte de komende ja, dagen. Ja. Goedenavond. Van, van Wout, en gaan we weer verder naar de actualiteit van de sport? Uh, Mark Brasser, Djokovic tegen Federer. Uh, spelen ze nog? Nee, ze spelen niet meer. wedstrijd is afgelopen 6-3 in de derde set in het voordeel van Novak Djokovic. En dus staat hij zondag in de finale tegenover Rafael Nadal. Nadal dan op jacht naar zijn zevende Grand Slam titel. Dat zou een record zijn. Djokovic op jacht naar die enige nog ontbrekende Grand Slam titel. De titel op Roland Garros. Hij kan hier zondag zijn career slam kan hij voltooien. Federer inmiddels van de baan af. Loopt nu van de baan af. Krijgt het applaus. Onder meer van Boris Becker Ion Tiriak hebben we gezien. Maar we moeten gewoon constateren dat Federer niet gebracht heeft wat hij vandaag moest brengen. Hij heeft zijn kansen wel gehad. Break voor in de eerste set, breaks voor in de tweede set. Maar elke keer gaf hij die breaks uit handen. Het was niet steady, zijn service was niet goed. Ze voorhand hapen door belangrijke momenten. En dus is er een drie sets overwinning voor Novak Djokovic. Staat hij dus in de finale en dan krijgt deze editie van Roland Garros toch eigenlijk de finale, de gedroomde finale. De finale waar iedereen op voorhand op rekende. Maar Rafael Nadal, de nummer twee van de wereld. Tegen de aanvoerder van de wereldranglijst, een Novak een Djokovic. Dan voetbal de tweede helft. Polen-Griekenland, de, de eerste WEK-wedstrijd... is uh, nu zo'n vijf minuten bezig en die kamp. Geen grootste wedstrijd, maar dat uh, was ook niet echt de verwachting. Polen leidt nog altijd met 1-0 en heeft ook een speler meer. Er is al twee keer gewisseld door de Grieken. Uh, uh, in het begin van de tweede helft is Dimitris Sapingidis van Pauk erin gekomen. Hij uh, vervangt de Ninis van Panathinaikos. Nu proberen de Grieken wel iets vanaf de rechterkant. En dat ziet er gevaarlijk uit. Heel gevaarlijk. Het is een doelpunt. Het is gewoon de gelijk. En de doelpunt te maken is diezelfde Salpingidis. Hij is erin gekomen uh, voor een, de rechter uh, spits. En hij krijgt de bal zomaar voor zijn voeten. En kan hem binnentikken geheel tegen de verhouding in. Is het toch gelijk geworden. Polen-Griekenland 1-1. Doelpunt te maken voor de Grieken. Vijf minuten naar rust. Dimitris Salpingidis. Robert Maaskant, onze analist voor deze wedstrijd uh, hier in de studio vanavond. Uh, de Grieken die scoren het slechtste team van Europa, Krijg je eerder ja, al, van de ja, toernooi. Wat ik net al aangaf, die polen gaan toch wat verder naar achteren dan, dan nodig is. En daar zit het risico en dan dus in. dan krijg je heen? altijd een gevaarlijke situatie. Ja, je valt die bal er even tussen en het is, uh, het is onmiddellijk raak. Ja, die Grieken konden ook niet anders natuurlijk. Als jij naar achter staat, dan moet je een aantal momenten kiezen in de wedstrijd. En ze zijn, ze zijn heel gelukkig dat het gelijk staat. Hoor. Je zei ook vanochtend: uh, de verdediging, en ook aan het begin van deze uiting, is niet het sterkste deel van de Polen. Uh, mag ik zeggen dat uh, dat nu bewaarheid wordt? Ja, wat het, probleem, het probleem bij de Polen, centraal achterin, vooral ook uh, de linksback, linker centrale verdediger en rechter centrale verdediger, zijn bijna allemaal een jaar geblesseerd geweest. En hebben heel weinig wedstrijdritme gehad. Pas de laatste weken zijn ze aan het voetballen gekomen, 90 minuten. En uh, ja goed, deze aanval viel dan ook via hun uh, En dan zie je in, in de tweede helft dat ze misschien zelfs al moe worden... begin van de tweede helft. Nou ja, dat zou dan de stelling van het, uh, van het te hard getraind hebben... Een beetje, een beetje bevestigen eigenlijk. Maar dat verwacht ik niet. Ik denk dat er nu nog wel wat krachten los gaan komen. Uh, ik verwacht ook niet dat die Grieken erg ver naar voren zullen verdedigen. Ja. En het is tien tegen elf. Hè? Dat is dus niet altijd een uh, voordeel gebleken hè? met 11 tegen tien. Uh, dat blijkt nu wel. Er is nog nooit Tom. iemand met 10 begonnen, zeg ik altijd. Dus blijkbaar spelen we toch liever met 11. Uh, precies, de wedstrijd <laughs> is nog niet afgelopen. Zo praten wij met uh, Jeroen Dubbel dan. Verslaggevers ter plekke, analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. Kokker met Delta Lady. We hebben de winnaarsdag vandaag. En we gaan weer terug naar het jaar 2000. Olympische Spelen in Sydney waren al zo succesvol in, voor Nederland. Iedereen zat al een beetje aan de wijn en de champagne. En toen kwam daar ineens nog op het bericht van de valreep. De Nederlandse springruiters deden het heel goed en zorgden samen... maar vooral de volgende man voor de slagroom op de taart. En in een rustige galop, hij neemt geen risico... gaat hij naar de Athene 2004-hindernis. En hij is foutloos. Foutloos en de klok staat stil op een tijd van 50 seconden 65 honderdste. Foutloos in 50 seconden, 65 honderdste. Dat is het, het recht op de benen staat. En uh, hij brengt hem heel goed. Nee, dat is een fout! Dat is een fout. En dat betekent goud voor Jeroen Dubbeldam. Zilver voor Albert Vorn. Ja, goud voor Jeroen Dubbeldam, hoorden wij hier natuurlijk. Ja, toch Ed wel van de band hoor, Als ik dit hoor. Jij ook? Ja. Ach, ja, gaat, gaat, gaat. <laughs> gaat, gaat, gaat. Ja. Um, um, ik zei net, het was de slag om op de taart voor een hele succesvolle speler van Nederland. Mensen die die paardensport van heel dichtbij volgden, zei legden ons uit. Nou, zo verrassend was het niet. En toch was het voor veel Nederlanders toch een klein beetje verrassend. Hè? Hoe, hoe, hoe kwam dat? Want je was relatief jong hè, voor een ruiter die het won. Hè? Ja, dat klopt. In, uh, in de ruitersport. Uh, ik, ik, ik, de uh, ik denk dat ik de jongste ben in, in de geschiedenis. Uh, 27 jaar was ik en dat is in onze sport, is dat, ja. uh, dan ben je gewoon nog jong. Uh, in, in voetbal uh, ben je dan al een beetje op leeftijd, maar in onze sport ben je dan echt nog jong en onervaren. Alleen uh, ik kan me voorstellen dat naar de buitenwereld toe ik niet echt een, een favoriet was. Uh, ja, de, onze sport is natuurlijk naar de buitenwereld toe sowieso minder bekend. En uh, ik had de laatste twee jaar eigenlijk individueel. Niet veel gewonnen, alleen uh, in teamverband eigenlijk uh, twee jaar lang al de beste van Nederland geweest. Dus in onze sport was het niet een hele grote verrassing dat ik misschien wel vooraan zou eindigen. Kijk, als je dan, dat je dan uiteindelijk kampioen wordt, dat daar houdt niemand rekening mee, maar bij elke sporter vragen we hoe vier je het? En wij vroegen ons af ruiter en paard, dat is iets heel bijzonders, bijna niet te bevatten voor mensen die niet op zo'n paard zitten, maar hoe doe je dat? Je vier je het natuurlijk met mensen, maar hoe vier je dat met een paard? Ja, met een paard is dat natuurlijk moeilijk. Kijk, je kunt slecht met een paard beginnen te gaan trekken. Ja, maar toch, je maakt iets kenbaar aan dat paard. Je te eten en hij krijgt zijn aandacht die hij verdient. En waar belang je hem Echt heel voor romantischer moeten we het ook niet gaan maken, want dat, dat is het gewoon <lacht> niet. Want waar bedoel... beloon je hem mee? Nou ja, goed, uh, Een met, extra met... wortel. Nee, <lacht> maar kijk, je, doet, je hebt uh, toch wel een band met zo'n paard. En, en uh, het paard kent echt wel de ruiter uh, die, die met hem bezig is. En hem op zijn manier, op zijn gemak stellen en hem uh, belonen, een schouderklopje geven. Hij merkt wel van wie het komt en hoe of dat het bedoeld is. En, en dat probeer je in een positieve manier je, je paard dan te benaderen. En blijft die band, want er wordt binnenkort al een andere tijden sport... Hè, terwijl je nog vol in de, in, ja. de, in, de, in, de, in de sport zit, al ook over de chim, eh, gemaakt... blijft dat een soort eeuwige band dan met zo'n... Ja, anders met, dan met, met andere paarden? Ja, met de chim was het wel heel extreem. Uh, we hadden een beetje een moeilijk begin uh, met dit paard... Het was uh, een beetje onstuimig paard. Een beetje een moeilijk karakter. En uh, we, zijn, uh, ja, we hebben veel strubbelingen gehad. Uh, ik moest echt heel diep ingaan op zijn. Uh, niet alleen op zijn lichaam, maar ook op zijn, op zijn kopie. En waar, waarom deed je dat? Om, Want je kan ook, uh, ook zeggen: het gaat niet lekker, ik, ik neem een ander paard. Je hebt er wel iets in gezien, kennelijk. Ja, zeker. Ik heb de paard. Uh, hebben wij uh, hebben we gescout, zeg maar. Uh, toen hij zes jaar oud was. Uiteindelijk begin zeven jaar gekocht. Uh, geprobeerd bij die mensen thuis. Uh, en, uh, dat liep niet heel lekker. Uh, dat was een soort van rodeo-rit, uh, laat ik zo maar zeggen. Maar uiteindelijk toch aan het springen gekomen. En toen we iets heel speciaals gevoeld. En, uh, ja goed, dus je weet dat het erin zit. Maar dan is het gewoon heel frustrerend. Het, het eerste jaar dat je dan eigenlijk met zo'n paard, uh, de, de, de, de juiste klik niet weet, uh, weet te, vinden. En, uh, je elkaar niet begrijpt. En, uh, ja, gewoon dat het heel moeilijk is dat je voor elkaar iets wil doen. En dat, dat, ja, daar moesten we, moest ik heel diep op uh, op zijn, op zijn uh op zijn kopje. Ja, en dan, dan, dan, dan uh, is zo'n plak natuurlijk dan, hartstikke mooi, die uiteindelijk wint. Ja. Vanmiddag hadden we het er even over. Toen zei ik tegen Tom: Goh, hoe gaan die paarden eigenlijk naar Sydney toe? Nou, Tom, daar had jij ervaring nou, ja, mee. Ik zou toevallig, mocht ik in het vliegtuig zitten, waar ook een aantal paarden. Um, hmm. Eerst even een vraag. Bij mensen hebben we redelijk kunnen meten van zoveel dagen met zoveel ja. uur tijdsverschil. Hoe, hoe doe je dat? Is, is daar allerlei wetenschappelijk onderzoek over? Het ja, of is het een soort algemeen aanvaarde wet wat je dan met dieren doet? Er zijn wel, uh, lo uiteraard, lopen daar onderzoeken zijn er mensen die dat uh, die dat Precies willen weten. Alleen uh, mijn ervaring is toch uh, om er niet te vroeg heen te gaan. Uh, ik heb altijd het beste gevoel gehad, een, een lange reizen, niet alleen naar Sydney... maar naar lange reizen om uh, toch kort voor de tijd in te vliegen... en dan uh, je ding doen en weer weg zijn. Eigenlijk. En wat is dan kort in Australië? Wanneer was de Shima? Nou, kijk, in Sydney moesten we wel uh, sowieso, moesten die paden daar drie... Misschien wel zelfs vier weken van tevoren zijn, omdat ze in quarantaine moesten. Ah, dus dat ja. kwam niet aan. Want vlieg, vlieg jij dan mee in zo'n vliegtuig met het paard? Nee, dat is. Uh, ik, ik ben twee weken later gekomen. Ik ben dus twee weken voordat mijn ding begon in Sydney, uh, ben ik aangekomen. Anders ben je te lang van, de, van je paard weg, zeg maar. Maar de eerste twee weken kun je toch niet heel veel doen. Dan staan ze daar in quarantaine en mag je nog niet. Uh, en staan in quarantaine, maar mij viel ook op. Want ik mocht even in dat ruim kijken, dat is me eeuwig bijgebleven. Er zijn per paard eh, één of twee mensen die als het ware, dat paard ook bewaken. Die leven met dat paard. Hè? Ja. Er mag, er mag, waar is dat allemaal? voor? Is er ook angst dat een concurrent iets doet? Of dat er iets verkeerd met voeding? Of nee. wat, wat is de... Nee, daar, in dat opzicht heb ik absoluut geen angst uh, voor de concurrent. Absoluut niet, want we hebben een wereld die... Uh, uiteraard zijn we concurrenten van elkaar, maar... Er worden de, geen giftige brokjes uh, nee, gegeven. Nee, het is één maar het hele is voor grote... De het is natuurlijk belangrijk, die, uh, kijk, uh, vliegen, het is natuurlijk een hele onderneming uh, voor mensen, maar zeker ook voor paarden. En als die paarden dan mensen bij zich hebben die ze kennen, die ze wat vertrouwd voor hen is, die ze op hun gemak kunnen stellen, die, die de paarden goed kennen, die weten hoe, hoe ze op een situatie in moeten spelen, is dat natuurlijk uh, heel prettig. Die grooms, zo noemen ze dan ja. de grooms, we hebben veel Engelse termen in, in onze sport. Die ja, die reizen de hele wereld over uh, met die paarden. Dat zijn uh, ja, dat zijn de grootste maatjes van elkaar meestal. En nog even, want je zei ik was relatief jong, 27. Heb je daarna altijd een soort druk ervaren... Eh, dat het bijna dan alleen maar, want zo kijk buitenwereld dan wel weer is... van, oh ja, die is olympisch kampioen geweest of zo. Is, is dat een druk die altijd bij jou hangt nu? Ja, nu niet meer. In het begin is dat best wel... Uh, je komt toch overal uh, op concours als olympisch kampioen... en dan wordt het verwachtingspatroon heel hoog. En wat ik moeilijk vond in het begin was... Kijk, je bent niet altijd maar met de Shimon concours je, hebt ook, uh, je, je gaat een ja. keer naar een, van een vijf sterren naar een drie-sterren-concours... met een jonger paard, waarmee je nog niet een topcombinatie bent. En als je dan een keer een fout maakt, of ja. je maakt een keer twee fouten... wat heel normaal is, dan, dan voel je die teleurstelling. En dan, uh, daar kon ik in het begin wel een beetje moeilijk mee omgaan. Dat, uh, maar goed, gaandeweg uh, ja, wordt dat ook een, een routine kwestie... En, en, en leer je daarmee omgaan... En, uh, op nu uh, speelt dat helemaal niet meer. We Gaan er zo over verder praten? Nou, nu horen of de Polen zich herpakken tegen Griekenland en die houtkamp. Niet echt. Zakken ver weg in de tweede helft naar nou, die gelijk maken. Hebben veel problemen om de Grieken van het lijf te houden. 10 Grieken tegen elf Polen. Samaras kreeg net een uh, grote kans. Uh, had hem met uh, links. De speler van Celtic, ex-Heerenveen, uh, eigenlijk uh, tussen de palen moeten schieten, maar het was een uh, moeilijke hoek. Maar de Polen die zakken ver weg. Uh, het, het tempo is uh, flink. Gegaan. Lewandowski wordt niet meer uh, gevonden. Uh, helaas voor de Polen. Het is ook ietsje rustig in het stadion. Behalve op momenten zoals nu. Als de Polen echt in de aanval gaan. Overigens is het 10 uh, uh, tegen 11. Dat had nooit gemogen. Want uh, ook een aantal herhalingen nog gezien. Ja, belachelijk de gele kaart. Uh, echt uh, niets aan de hand. En nu zijn de Polen weer weg. En nu kan het uh, gevaarlijk worden. Als uh, Picek uh, de bal heeft. Maar hij verspelt hem even. Heeft hem dan weer terug. En uh, probeert zijn tegenstander... Dat is Hollebas te verschalken. De bal gaat naar voren. Gaat richting het strafstopgebied. Nee, weer helemaal terug. En dan moet de aanval opgezet worden door Polanski. Spelen bij Mainz 0-5. Maar de bal gaat over de zijlijn via een tegenstander. In dit geval de aanvoerder Karagounis van Panathinaikos die veel pijn heeft. Het staat 1-1 na 64 minuten spelen bij Polen tegen Griekenland. Robert Maaskant, uh, wij zitten hier allemaal mee te kijken. Mag ik zeggen dat ze eigenlijk al een hele onrustige indruk maken? Ze zijn een beetje van slag geraakt met het gelijkmakertje. Ja, absoluut. En, uh, het, het gebeurt eigenlijk precies wat ik een, een klein beetje voorspeld had. Ze, ze gaan wel teruglopen. Je zag zelfs de bondscoach net al uh, gebaren van dichter bij elkaar. Hij vond het allemaal maar wat gevaarlijk uh, als, ze, als ze wat verder uh, aanvallend speelden. Ja, ze krijgen een enorme tik op de neus. Uh, ik moet zeggen, de, de Karagounis, de aanvoerder van Griekenland... die speelt het spel fantastisch. Die, die vertraagt, die, die weet precies wat de, wat de bedoeling is bij die Grieken. En uh, ja, de Polen raken meer en meer gefrustreerd op het moment. We hadden het net over de druk op de schouders van uh, Jeroen Dubbeldam. Hoe, hoe zit dat in Polen met dit elftal? Uh, de druk op een trainer is gigantisch. Dat, dat is uh, ongeëvenaard in welk land dan ook. Uh, de, de, op het moment dat Grie uh, Polen niet zou winnen van Griekenland... Dan wordt om de kop van de trainer geschreeuwd. Direct al na ja, de eerste wedstrijd. Ja, morgen al. En bij uh, de, de druk bij de spelers zal wel meevallen. Nou, dat oh. zijn allemaal ervaren jongens die in grote competities spelen. Heeft Polen nog een soort alternatief achter de hand? Hebben we nog een, een John van Loen-achtige of zo... die we een kwartiertje nou, voor tijd verwachten? verwacht? Ja, wel, zeker wel. Ze hebben onder andere Pavel Brozek op de bank zitten... die, die bij Celtic gespeeld heeft en bij, bij Trapsonspoor. Die heb ik vorig jaar ook nog in mijn elftal gekregen. Uh, dus ze hebben zeker nog wel een aantal opties... Uh, van ook jongens die ook weer in grote competities spelen... waardoor ze nog, uh, nog wat extra's kunnen brengen. Maar ik verwacht niet dat ze Lewandowski eruit zullen halen. Nee, dat lijkt me ook niet. Maar misschien iemand ernaast in laatste... want ze moeten winnen, hè? dat uh, hoeven we niet overtegen. Deze, deze wedstrijd moeten ze winnen, want Rusland is in deze pool uh, veruit favoriet. En ze kunnen het zich niet permitteren om deze punten te laten liggen. Okay. Zo praten wij verder met Robert Maaskant. en natuurlijk ook met Jeroen Dubbeldam. <middels> Next to me, Andy Houtkamp met de ontwikkelingen bij Polen tegen Griekenland. Ja, dit wordt een uh, groot probleem. Want een rode kaart voor de keeper van uh, Polen. En uh, dat betekent uh, dat hij uh, naar de kant moet. Chesney. Hij komt eruit en tackelt zijn tegenstander. En dat is die invaller wederom, Salpingidis. Die wordt even aangeraakt. Ja, en we hebben in de eerste helft gezien dat de scheidsrechter uh, nogal makkelijk fluit. En dat doet hij uh, nu. Nou, ik denk wel dat het terecht is hoor. Want hij raakt gewoon de enkel van uh, Salpingidis. Deze Chesney. En die moet uh, met rood naar de kant. En ik denk dat Titon dan in het uh, doel gaat komen. En uh, inderdaad, Titon, die uh, kennen we van PSV en ex-Roda. Zemislav Ptiton moet een penalty gaan tegenhouden. Tja, het is wat. Je staat met 10 Man. Als Griekenland zijn de 1 0 achter tegen 11 Polen in Warschau. In een knotsgek stadion. Je denkt, nou dat is helemaal geweest. En wat blijkt? Je komt terug tot 1-1. En nu de mogelijkheid via een penalty om zelfs op voorsprong te komen. Ja, dat is natuurlijk uh, volkomen tegen uh, uh, de zin van al die uh, Polen in. Nou, het is uh, Czesny dus die naar de kant gaat. Titon schrijven wij op het papier die erin gaat komen... en de blijdschap bij Salpingidis, de speler van Paok die 30 jaar is en al aardig wat mee heeft gemaakt... maar toch in de tweede helft erin kwam. Ja, nu moet er natuurlijk ook nog een veldspeler af van Terry Grosny... Uh, Ribous gaat uh, naar de kant. Want het is nu 10 tegen 10. En uh, goed gekapt. Titon gaat in het doel staan bij de Polen. Nou, ik ben benieuwd of hij het kan. Hij heeft het in de Nederlandse competitie wel eens gedaan. Hij kan het dus nu ook eventueel in het EK. Zijn uh, wedstrijd moet nu gaan beginnen. Hij pakt de bal even vast. Die bal ligt in de buurt van de penalty stip. En de beste speler van de Grieken gaat hem ook nemen. Georgios Karagounis, de aanvoerder van Panathinaikos en van het Griekse nationale team, neemt, zijn, uh, neemt de bal in de handen, legt hem neer en gaat nu zijn aanloop nemen. Gefluit in het stadion van de Polen. 58.000 man, de aanloop. Scheidsrechter Caraballo heeft gefloten. En dan gaat de aanloop komen. En gaat de bal er niet in? Titon stopt hem. Titon stopt hem. Jonge jongen, koud van de bank. En Titon stopt de penalty van Caragounis. Het is uh, ongelooflijk wat er gebeurt. Het is een hele matige wedstrijd. Uh, eigenlijk af en toe niet om aan te zien. Maar het is wel spectaculair. 1-1 en 10 tegen 10. Robert Maaskant, 10 tegen 10. Ik zei net, hij gaat zijn telefoon aanzetten. Want bij Nederland van die Polen wordt die coach ontslagen. Zo word je nog geweld. Maar alle gekke op een stokje. Dit, dit is natuurlijk ongelooflijk wat we hier zien. Maar nu, 10 tegen 10. En dit gebeurt, gaan ze hem nog in, hè? Ja, dit is, dit is absoluut niet meer te voorspellen, overigens. Ik ben wel blij van jou, 20, uh, 20 euro. Ja, voor die in de 20 euro, hoor, hoor. Maar dit is niet meer te voorspellen. Dit was ook een... Uh, die strafschop was volkomen terecht. Maar het kwam uit het niets. Een bal zomaar achter de laatste lijn die... Uh, die daar valt. Ja, dit, zal, dit zal de Polo weer hoop geven. En met, uh, met een man extra gaat het, gaat het wel gebeuren. En zoals misschien. Andy zei: koud van de bank en de keeper stopt die penalty. Dat is bijzonder. Ja, slecht ingeschoten overigens. Uh, maar knap van, knap van titel. Want je hij moet opeens staan. Ja, hij staat er wel een beetje onbekend ook hoor. Het, het is wel een jongen met een, met een snelle reactie. Maar hij was niet fantastisch ingeschoten, is gas op. En die keeper die er nu uit is, voor hoeveel wedstrijden ben je dan op een EK geschorst met rood? Voor dit soort acties één wedstrijd. Oké, dus die kan de derde groepswedstrijd wel meenemen. Maar Tieton gaat lekker keeper hoor, rechts van te doen, waarschijnlijk ja. Dit is Radio 1. Het nieuws van half acht krijgt u van Ewout de Jong. Ja, dat hebben we ook nog. Alle onkosten van ministers, staatssecretarissen en topambtenaren komen op internet. Het gaat onder meer om reiskosten, restaurantrekeningen en kosten voor vakliteratuur. Het kabinet beloofde al in 2009 dat de uitgaven openbaar zouden worden gemaakt. En dat wordt nu uiterlijk 1 januari volgend jaar. Het kabinet neemt geen besluit meer over weigerambtenaren. Ambtenaren van de burgerlijke stand die weigeren homo's te trouwen... omdat ze daar principiële bezwaren tegen hebben. De Tweede Kamer wil af van deze weigerambtenaren... maar het kabinet zei eerder een advies van de Raad van State af te wachten. En volgens minister Spies ziet die Raad van State... geen aanleiding voor een wetswijziging. Er komt een modern veiligheidssysteem op het Nederlandse spoor. Het kabinet wil op termijn het Europese ERTMS-systeem invoeren. Het huidige veiligheidssysteem is verouderd... en grijpt niet in als treinen langzaam rijden. Het nieuwe systeem doet dat wel. En in Friesland zijn op verschillende meren zeilbootjes in de problemen gekomen... door plotseling opkomende harde wind. De politie en brandweer hebben meerdere mensen uit het water gehaald. Op het Jeukenmeer, het Slotermeer en de Vlussen sloegen door de rukwind vijf zeilbootjes om. In totaal twaalf mensen kwamen in het water terecht, maar niemand raakte gewond. Dat is het nieuws op dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Twee minuten over half acht. Het laatste deel van Polen tegen Griekenland. 1 tegen 1, 10 tegen 10. We vervelen ons niet met deze wedstrijd uh, en die outkamp. Nee, absoluut niet. En het uh, geeft aardig wat ruimte op het veld. En uh, Het publiek is er maar weer eens achter aan staan. En ook die uh, bondscoach, uh, Franciszek Schmoeda. En aan de andere kant een, uh, een Braziliaan, Fernando Santos. Die uh, hebben het niet meer langs de kant. Het wordt heel spannend. Het laatste kwartiertje 1-1 de stand. Eerste helft uh, 1-0 door Lewandowski voor Polen. En vlak naar rust. En nu komt de 2 1 Oh, Van Giekel. Nee, hij wordt afgekeurd. Hij wordt afgekeurd. Ik wou zeggen, hij is het weer. Die Salpingidis die scoort. Maar uh, hij scoort wel. Maar de, bal, uh, de goal wordt uh, afgekeurd. Ik denk vanwege buitenspel. De bal gaat richting Samaras. Nou. En ja, het kan geen buitenspel zijn. Ik denk dat er een uh, overtreding wordt gegeven. Ik snap er eigenlijk niet veel van. Ja, de Grieken, ik zie de grensrechter met zijn vlag omhoog. Eh, misschien dat Robert het heeft gezien. Ik denk dat het uiteindelijk toch voor buitenspel is geweest. Eh, of de overtreding van, van uh, Samaras. Wat zeg jij? Het is een zuivere gol. Ja, dat denk ik ook. Maar hij telt niet, heer. Nee, het is 1-1. We gaan nog een aardig laatste kwartier in. Ja, en dan... en uh, hoop voor het voetbal over 170 jaar is er elektronische waarneming bij. Dan gaan we daarop af. Dan hadden ze het kunnen zien. Maar dat, dat mag nog even niet, want dit is voetbal. Dat zegt iedereen Ook Robert Maas, Maar het is wel oneerlijk, hè? Ja, nee, ik, ik ben het voorkomen met jou eens. Uh, hockey loopt in vele zaken achter. Nee. Maar in dit geval lopen ze toch een klein <laughs> beetje voor. We gaan het hebben over de paardier. dubbel, jij zit gebiologeerd te kijken? Want uh, FC Twente liefhebber, hè? Ja, FC Twente liefhebber, ja. Een bokje hebben ze bij wel eens verteld. Zelfs Klopt dat? Een? Uh, skybox? Ja, met een groep, uh, met een groep uh, man of tien hebben we, we zo'n box samen. Ja, dat is heel gezellig. Ik vraag dat niet helemaal, want als ik aan Skybox denk, denken we aan geld en dan geld en de paarden. En we gaan daar niet over doen, maar er gaat veel geld om in de paardensport. Ja. En wat voor ons soms moeilijk te begrijpen is, je hebt het zelf nu ook meegemaakt. Je hebt een fantastisch paard. We hadden een fantastisch dressuurpaard, de beroemde Tootelas. En ineens, we snappen dat allemaal wel, is dat paard weg? Omdat handel en sporten daarin elkaar kruisen. Hoe lastig is dat? Of is dat een gegeven? Ja, dat is uh, uiteraard heel lastig. Uh, maar ja, dat is, als er zoveel geld en zoveel miljoenen in omgaan... dan is het op een gegeven moment uh, gewoon niet meer verantwoord... Om, om, om, om daar nee tegen te zeggen. Dat, dat, ja, dat, ik denk dat je daar uh, helemaal niet meer mee om kan gaan... als, als, als zo'n paard een week later bewijs van op drie benen staat. en uh, Je hebt daar nee tegen gezegd, dan moet je wel zo kapitaalkrachtig zijn... om daar uh, gewoon ijskoud nee tegen te zeggen. Maar ja... Dus handel en sport kruisen elkaar daar. Maar zit daar een grens aan? Want ik zat te denken, stel dat wij nu nog even... Eh, van drie Duitse concurrenten denken... ach, we hebben nog wat over hier en daar. Laten we eens even een paar paarden. Doen ze niet eens mee verder. Ma, tot, tot welke dag mag het bijvoorbeeld voor Is er een limiet? Ja, de paarden moeten voor 1 januari... Eh, op naam van het land staan waar het voor gaat uitkomen. En, eh, dus dat is... Ja, je kan paard, tot die Las nu niet even weer wegkopen ja, in de, de paardensport? Ja, mag je wel wegkopen. Dan, is, dan kan hij in ieder geval voor Duitsland... Niet meer aan de start, ja, maar, maar dan... dat zou dus zonder dollen, het zou dus nog mogelijk we als wij nog een wijtje over hebben. En wat wel thuis dat we ja, zeggen. Ja, ja. Uh, dat doen we nog. Ja, ja. Het gebeurt niet, weet ik. Maar het kruist er nee, aan, Maar klopt. theoretisch kan dit. Theoretisch het, dus. zou dat kunnen, ja, theoretisch zou dat kunnen. En eh, dan moet je weer opnieuw beginnen, zeg maar. In jouw geval ook. Met een, een groot paard ja. ben je bezig. Dat, dat gaat dan weg, dat snap je. En, ja. en dan, heb je dan? Word je er ja, moedeloos is, van? Uh, vreemd, ja, het in dit geval een beetje een, een, een, een, ja, geen leuke situatie natuurlijk. Je bent, uh, uh, als je praat over vier, vijf maanden geleden ben je nog met een paard... Uh, sta je als combinatie nummer één op de wereldranglijst. En uh, je weet dat je al twee Olympische Spelen gemist hebt door domme pech. Ja, want, want je was erbij, hè? In, in Athene was je erbij. Nee, in Sydney. Of je was er niet bij in Sydney? In, en daarna in, kwam me, Athene ja, ten, en Peking. In 2004 uh, was mijn paardraakje ja. geblesseerd, voor, kort voor de tijd. In en 2008? In 2008 uh, brak ik kort voor de tijd zelf mijn been. Ja. Dus dan mis je twee Olympische Spelen uh, en dan uh, denk je nou dat je met een paard naar de Olympische Spelen gaat... waarmee je uh, gewoon favoriet bent. Of favoriet, het moet allemaal uiteindelijk gebeuren, maar je bent een van de favorieten. En dan valt zo'n paard ook nog weer uh, zeg maar een half jaar voor de Olympische Spelen weg. Dan denk je, ja, dit, dit, maar het mag gewoon niet meer zo nee. zijn, uh, het hele Olympische verhaal niet meer. En, en mag je naar Londen? Ik bedoel, Zit er nog een kans in uh, voor jou? Ja, ja, er zit zeker een kans in. Ik heb na, de, na het vertrek van, uh, van Simon uh, een nieuw paard op stal gekregen. Dat werd voorheen uh, bereden door Erik van der Vleuten. Een paard van het uh, Springpaardenfonds Nederland. Oetushara of hoe? Utasha. Utasha. Ja, ja, ja. Ja. En uh, dat paard hebben ze bij mij ondergebracht uh, in de hoop dat wij toch in een, in een korte tijd combinatie met elkaar kunnen worden. En uh, toch voor Nederland na de Olympische Spelen. In, Terwijl je dat, dat nu team. nog niet weet. Het, het is al nee. over twee maanden. Is, is dat gebruikelijk in de nee, paardensport? Ja, maar niemand weet het nog zeker. Ja, wat heet? Niemand weet het nog zeker. Er zijn altijd uiteraard mensen die diep in, uh, die van binnen wel weten dat ze, dat ze in principe een vaste kandidaat zijn. Maar en weet jij dat diep van winnen? Zo. Nee, voor mij is het echt nog wel een onzeker verhaal, uh, überhaupt, of, of, dat, uh, of dat ik uiteindelijk straks goed genoeg ben uh, als combinatie met, met mijn paard. En luistert het, dat dan zo nauw kort van tevoren? Kan je niet een half jaar van tevoren zeggen, jij gaat er naartoe, richt je volledig op Londen? Ja, met, met wat be bevestigde combinaties die jarenlang al meedraaien aan de top, weet je natuurlijk wat je, wat je eraan hebt. En daar kun je onderling een gesprek mee hebben en zeggen: Van luister, uh, zorg dat je tegen die en die tijden staat. En ik weet wat ik dan aan je heb. En dan, uh, maar goed, in mijn geval is het gewoon anders. We zijn een, een nieuwe, jonge combinatie. We moeten ons uh, laten zien. Maar ook zelf wil ik natuurlijk er klaar voor zijn. Ook al zou de bondscoach me mee willen, maar ik, ik heb er zelf nog niet echt vertrouwen in dan, dan nog is het voor mij niet een optie om te gaan. We moeten er wel ja? allebei, van beide kanten, helemaal achter staan. Als we naar de paarden kijken, dan kunnen wij in Nederland beter fokken, blijkbaar. Je had het net al over die fenomenale bedragen. Waar zit het in dat wij zo'n cultuur hebben... dat we zoveel goede paarden kunnen? Ja, in eerste instantie hebben we veel know-how in, in Nederland. Het is natuurlijk een, een, een, een paardenland bij uitstek. Dat, dat komt van vroeger uit natuurlijk al... Van de boeren uh, hadden vroeger allemaal uh, koeien, maar ook paarden. Uh, om op het land te werken. Dus uh, paarden-know-how is er heel erg veel in, in Nederland. En daarbij komt dat, uh, dat we... Dat geldt niet alleen voor Nederland trouwens. Dat is ook voor België, Duitsland. Is het ideale klimaat om, om, uh, om paarden op te fokken. Uh, dat is in die zuidelijke landen waar het, uh, waar het grotendeels altijd uh, vaak warm is. Uh, is dat heel moeilijk. Nou, dan zijn we heel goed. Het Nederlands paard legt ze bij altijd uit. Hè. Gaan we gaan weer eens eventjes. Uh... Kijken bij Andy. En die misschien nu al uh, de verrassing van het toernooi. Een verrassing op het toernooi. polen Griekland 1-1. Nog uh, zo'n 10 minuten te gaan. Ja, en. Uh... Je zou bijna zeggen, zo'n speler die van de bank komt. Wat een sterke bank hebben ze in Griekenland. Het is Salpingidis uh, die, die uh, uh, dat doelpunt maakt in de tweede helft. staat 1-1. Eigenlijk maakt hij ook een, een in mijn ogen, glaszuiver doelpunt voor de 2-1 voor Griekenland. Maar wat een vreemde wedstrijd is dit. Het staat 1-1 bij Polen, Griekenland. We zitten in de laatste 10 minuten van de wedstrijd met balbezit voor de Grieken. Het zou mij niet verbazen als er toch een winnaar komt. Maar dat kan echt uh, bij de ploegen zijn. Samaras kreeg nog een uh, mogelijkheid uh, tot een schot. Een paar minuten geleden. Maar die bal ging over het doel van Titon. Die dus nu in het doel staat bij de Polen. 10 tegen 10. Een uh, absurde wedstrijd. Met uh, eigenlijk een, een ploeg in de eerste helft. Die flink bevoordeeld werd door de scheidsrechter. Dat was Polen. En in de tweede helft is het uh, opeens Griekenland. Dat met een man minder heel goed terug in de wedstrijd komt. Nu een mooie paas aan de buitenkant gegeven. En dan moet de voorzet komen. Komt nog niet. Maar nu wel in tweede instantie. Bal richting de tweede paal. Maar die is niet goed. Nee. In aanvallend opzicht heb ik weinig meer van de Polen kunnen zien in de tweede helft. En die uh, grote man Lewandowski van Borussia Dortmund... hebben we ook in de tweede helft niet meer gezien. De Polen beginnen moedeloos te worden. Het staat 1-1 met nog acht minuten te gaan bij Polen-Griekenland. Robert Maaskant, uh, niet alleen het resultaat zal de Polen teleurstellen... maar het spel is toch eigenlijk ook wel uh, allerbelabberdst geworden bijna... Hè, na die 11 tegen 10. Ja, absoluut. Uh, ze kunnen de voorste mensen niet bereiken... En opbouw is, is redelijk traag ja, die Grieken die hebben zoveel ervaring in hun ploeg dat ze verdedigend gewoon prima staan en dan heb je creativiteit nodig, dat is bij het Nederlands zelfs al is dat natuurlijk het sterke punt en uh, de Polen hebben dat wat minder die moeten er toch wat meer hebben van hun loopvermogen van, van, van krachtvoetbal uh, maar kunnen nog steeds wel ieder moment een wedstrijd beslissen met, uh, met de kwaliteit die ze hebben lopen. Kortom uh, wij kijken nog naar tien hele spannende minuten en bij 1-1 hebben we een heel voor Polen vanavond ja, nee, goed, wij zien de beelden van de, van de supporters ja. natuurlijk van de tribune. En daar staan uh, de gezichten op onweer en een beetje op ongeloof ook allemaal. En dat, uh, dat is tekenend. Men had hier heel veel verwachtingen van. en had ook gedacht dat ze makkelijk van de Grieken zouden winnen. Nou, wie weet, wie weet. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Lucella Carrasso en Tom van Heck. She's blood, flesh and bone. No tux or silicone She's touch, smells, I taste and sound But somehow I can't believe that anything should happen I know where I belong and nothing's gonna happen, yeah Koert Nielsen he, met She's So, so high. high. We gaan uh, voetballen. En die houtkamp, uh, ja, je onderbreekt ons niet. Dus 1-1 nog? 1-1. De laatste drie minuten ingegaan. Vrije trap die slecht genomen wordt. Weer door de aanvoerder, Karadagunis. Uh, en dat betekent dat Griekenland dus in balbezit was. 10 tegen 10. 1 tegen 1. Het is een, een wedstrijd van je wels. de eerste wedstrijd. Geen beste wedstrijd. Maar in ieder geval hebben we wat te zien gekregen. Met twee rode kaarten. En uh, een gemiste penalty. En een afgekeurd doelpunt. En noem maar op. Alles zat er wel zo'n beetje in. En als dit uh, zo. Dat is ook een forse tackle van Samaras. Dat is nog minimaal een gele kaart. En nu fluit de scheidsrechter niet eens? En kunnen de Griek in de aanval gaan? De bal gaat de diep in. Een aardige bal. Maar de invaller stapt Pingidis. Het doelpunt te maken kan er niet bij. En Titon pikt de bal op. Een hele vreemde wedstrijd. Met de scheidsrechter die voor de kleinste dingetjes fluit. En dan zojuist een forse tackle van Samaras. Gewoon onbestraft laat. Die zullen we weinig meer gaan zien. Deze scheidsrechter uit Spanje. Want die heeft toch wel veel dingen fout gedaan. Samaras heeft de bal weer opgepikt. We zitten in de slotfase. Nog dikke twee minuten plus extra tijd. En die zal ook zeker een minuut of drie zijn. Uh, overigens opvallend dat Polen buiten de noodgedwongen wisselt. Tito erin en Ribus eruit verder helemaal niet gewisseld heeft. Griekenland is al ruim door de wissels heen. Maar ja, die hebben natuurlijk een goede bank. Het is 1-1, Polen-Griekenland. Robert Maaskans hier in de studio, onze analist voor vanavond. Vind je het nog om aan te zien wat daar op het veld gebeurt? Uh, kwalitatief is niet geweldig, maar het is wel spannend. En dat maakt voetbal ook leuk. Ja, en uh, Griekenland, hè? Je, je zei eerder het slechtste team van het toernooi. Sorry, ik herhaal het nog een keer. Ja. Acht jaar geleden waren zij natuurlijk Europees kampioen. Wat is er gebeurd, behalve de economische crisis, dat het daar zo helemaal in elkaar is gezakt? Nou, toen ze Europees kampioen werden, waren ze ook al niet de beste ploeg van het, van het kampioenschap. Toen, toen pakte alles fantastisch uit. Ehm... Uh, Griekenland heeft al aan zich een, een best een interessante competitie met vier, vijf uh, ploegen die, die erg aan elkaar gewaagd zijn, wat ook absoluut kwalitatief hoog niveau heeft. Uh, maar het is een wat ouder elftal inmiddels. En uh, ja, je moet hieruit concluderen dat Polen gewoon niet bij macht is om een heel matig elftal kapot te spelen. Kunnen die uh, Grieken, want ze zijn toch ongeslagen... bijvoorbeeld in hun kwalificatiereeks, dat is toch een apart elf... dat is wel inderdaad heel ervaren. Uh, kunnen die nog wat in de rest van het toernooi? Of zeg je, nou, dit gezien hebben, de, dit zijn toch echt de verliespunten van Polen... en de Grieken is leuk en aardig, want er gaat niks meer mee gebeuren. Ja, mocht het een gelijkspel blijven, dan blijft het natuurlijk een hele interessante pool. Nogmaals, ik verwacht dat Rusland daar ver bovenuit gaat steken... maar die andere drie ontlopen elkaar dan niet zoveel. En ja, met gelijke spelletjes schiet je dan uh, niet zoveel op kan je met één overwinning zomaar door naar de volgende ronde. We gaan even voor de laatste minuut naar Andy. Andy. Ja, het is uh, eigenlijk uh, bijna gespeeld. We zitten in de negentigste minuut. Een vrije trap voor de Polen. Piszczek, de man uh, waar in de eerste helft nog uh, gevaarlijke voorzetten van kwamen... Uh, heeft dat in de tweede helft eigenlijk niet meer kunnen doen. We hebben Lewandowski ook niet meer gezien, helaas. Mooie voetballer, 22 keer gescoord bij Borussia Dortmund. Zowel de beker als de titel binnengehaald in Duitsland. En hij scoorde dus al de 17 minuten, Lewandowski. Maar dat doelpunt werd dus in de tweede helft door de Grieken eh, ook gemaakt. En nu staat het 1-1. We zitten in de slotfase. Krijgen we een corner? Nee. Want de bal wordt vlak voor de achterlijn door Fortunis. 19-jarige eh, jongen van Kaiserslautern werd hier weggehaald. Maar de Polen gaan weer in de aanval. En dan is het met heel veel moeite dat de bal over eh, het doel, eigen doel wordt getrapt door Katsouranis van Panathinaikos. En eh, krijgen we een hoekschop voor de Polen. Een van de laatste mogelijkheden denk ik zo in, in deze wedstrijd. Want eh, we zitten al in de extra tijd. Ik heb het bord niet gezien. Maar ik denk dat er drie minuten bij komen. De hoekschop vanaf de uh, rechterkant gaat genomen worden. Terwijl de keeper van Griekenland, Galkias. Uh, nogal druk in zijn doelgebied uh, bezig is. En de scheidsrechter nog even wat kluwe spelers uit elkaar moet halen. Uh, gaan we de hoekschop uh, krijgen? Een van de laatste mogelijkheden: uh, bal wordt genomen door Obranjak. De man van Bordeaux met het linkerbeenbal richting het doel. Daar komt de bal. Oh, dan gaat de keeper onderdoor. Raakt hij hem nog aan? Ik uh, denk het niet. En de bal rolt over de achterlijn. En dus uh, mag Chalkias die er helemaal naast zat... Uh, mag een uh, doeltrap gaan nemen. Heeft hij hem geraakt? Nee. Maar hij zat er wel echt uh, flink naast. Nee, dit zijn twee ploegen. Uh, ja, 2004 inderdaad... Uh, of uh, uh, ja, 2004 won Griekenland in Portugal. Maar... Nee, dit kan ik me toch niet voorstellen dat deze ploeg en ook de Polen uh, erg ver gaan komen in dit toernooi. We zitten nog altijd in die extra tijd. Anderhalve minuut gespeeld. En de Grieken zijn natuurlijk blij met een uh, gelijkspelletje in Warschau tegen Polen, tegen het thuisland. Want het is uh, de laatste keer... De vorige keer verloren ze alle poolwedstrijden. En uh, nu staan ze dus op een puntje met 1-1. Samaras heeft de bal aan de zijlijn tussen drie man in. is een beetje te veel van het goede. Maar toch uh, komen de Grieken er eventjes uit. Maar dan nemen de Polen weer over. Kijken wat er nu nog kan komen. Ja, de bal wordt blind de diepte ingespeeld. En dan moet uh, Lewandowski er maar achteraan gaan uh, shokken. Dat doet hij dan ook wel. Maar de bal is al bij keeper Galkias. En gaan we de laatste minuut in. Gaan de Grieken nog een keer aanvallen vanaf de rechterkant. Nu over de middenlijn. Uh, het is uh, die uh, jonge inval. Clark. Voor toen is hij de bal naar voren heeft gespeeld. Maar die wordt opgevangen door de linksback van de Polen. Maar ook weer slecht naar voren gewerkt. En dan doen de Grieken die denken van nou wat jullie kunnen kan ik ook. Speelt de bal ook weer heel hard naar voren. In de hoop dat er een medespeler wordt bereikt. Maar dat lukt niet. En dan gaan de Polen voor de allerlaatste keer in deze openingswedstrijd van het EK 2012 in de aanval. En lijkt het er heel sterk op dat, dit, dat deze wedstrijd in een gelijkspel gaat eindigen in 1-1. Het heeft er lang anders uitgezien omdat de Polen met name in de eerste helft erg sterk waren... ten opzichte van de Grieken ook verdiend op een 1-0-voorsprong kwamen. Zelfs een man meer kregen. Maar in de tweede helft wisten de Grieken zich weer uh, uit de, de dood bijna te herreizen... via Salpingidis, die de gelijkmaker maakte. En dat blijkt dan ook de geluksvogel van de dag, Salpingidis. Want zijn doelpunt betekent de 1-1, oftewel de eindstand van Polen-Griekenland. Een matige, maar spectaculaire openingswedstrijd van het EK. Robert Maaskant, uh, werkzaam geweest in Polen. Dus zodra Polen beweegt, uh, word jij gebeld. Op dit moment wordt er wat kortere EK voor jou dan gedacht, wat <laughs> <laughs> nee, ja, nee, maar de, maar, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ja, ja dit was een uh, matige prestatie. Dit is matig. Uh, jij zei in die poel Rusland uh, steekt er normaal gesproken ver bovenuit. Maar Polen-Rusland, als we het even hebben over sentimenten... dat wordt ook nog wel een wedstrijd, hè? Ja, dat is ook de enige wedstrijd. Iedereen heeft heel erg veel zijn mond open gehad over allerlei uh, hooliganproblemen. Dat is de enige wedstrijd waar ik me wat dat betreft een beetje zorgen over maak. Uh, de Russen die enorm provoceren op het moment. Uh, met, met communistische t-shirtjes uh, in Warschau aan het lopen zijn. Wat absoluut verboden is. En uh, ja, dat zou nog wel eens kunnen escaleren buiten het stadion. Uh, maar dat is een clash. Dat, dat is veel grootser dan, uh, dan Duitsland ja. Nederland bijvoorbeeld. Nog even dan één seconde vooruit. Eh, ga je straks uitgebreid over praten, maar Rusland, Tsjechië, die anderen in de pool. Eh, iedereen had zijn geld op de Polen gezet en op de Russen. De, bij de Polen is het niet helemaal goed gegaan. Dan kunnen we nog geld op de Russen zetten. Nee, ik, ik hoop dat je vier tientjes bij hebt, dan kan je het nog goed maken voor je. <laughs> Robert Maas kan dank in ieder geval voor ja. dit uur. Jeroen Dubbeldam, ook nog altijd de gast hier. Uh, je zei net, ik weet nog niet zeker of ik naar Londen ga. Uh, bij jou is het echt nog niet zeker. J het moet voor jou ook goed voelen. Wat moet er nog tussen jou en Utasja gebeuren de komende de weken wil jij naar Londen kunnen. Waar werk je nog aan? Ja, waar werk ik nog aan? We hebben eigenlijk al uh, goede dingen gedaan, goede resultaten neergezet... waaraan je zou kunnen afleiden. Dat is goed genoeg om eventueel te kunnen gaan. Alleen het is nog niet stabiel genoeg. Afgelopen week ook, hè? In, in Zwitserland? Ja, daar was ik zeer tevreden over. In uh, St. Gallen, in de landenwedstrijd. Dat was mijn eerste landenwedstrijd met haar. Uh, en dat, uh, ging eigenlijk, ja, dat kon eigenlijk niet beter. Dan liep ze twee keer foutloos rond. Dus dat kan niet beter. Maar, um, maar wat zijn de aandachtspunten die, die, die, tussen jullie? Nou, zoals laatst op het Nederlands kampioenschap uh, begonnen we eigenlijk fantastisch. Komen we aan de leiding na de eerste dag, en dan kan ik dat eigenlijk die, uh, de tweede en de, de, de, en de derde dag, hou ik dat niet stabiel. En aan wie ligt dat dan? Aan jou of aan ja, het paard? Ja, dat ligt aan de combinatie. Dat ligt aan de, dan is de perfecte fijne afstemming, is, is er dan nog niet. Uh, en dat kan verschillende oorzaken hebben. Of we begrijpen, begrijpen elkaar nog niet goed genoeg. Uh, er kan wat zijn, er kan op veterinair gebied iets zijn met het paard. Uh, dat is ook een, een, een aspect wat heel belangrijk is in onze sport: dat je precies daarin je paard kent. Uh, blessures aanvoelt komen... bepaalde verzuringen aanvoelt komen... Vo voordat de blessure dan uiteindelijk gaat komen. Daarom is het zo belangrijk dat je eigenlijk... Een paar jaar in combinatie bent met een paard, dan, dan, dan weet je dat helemaal precies, dan ken je dat hele lijf precies. Want, uh... want hoe voel je een verzuring dan aankomen? Ja, maar dat is per paard verschillend. Ik bedoel, oh, ja, maar... uh, ja. dat, dat is heel moeilijk om uit te leggen, maar dat is iets wat je moet vo voelen. En dat, is, uh, dat, dat voel je natuurlijk bij een nieuw paard niet direct aankomen. Zoiets. Ik heb nog één gemeentesvraag dus over dat, dat weg kunnen vallen van je paard. Is er nooit een slimmerik geweest die op de schiem geboden, heeft, vlak voor de Olympische Spelen? Uiteraard, ja. ja. ja. Maar dat konden jullie weer staan. En nu zijn je, is dat paardenfonds er gekomen? Ja. Dat is vooral om de grenzen op te hogen. Want als er iemand blijft komen, dan, dan kan hij kopen. Maar, de, maar de, dat fonds is om dat een beetje te beschermen? Nou, dat fonds is in, in het leven geroepen... omdat uh, dit probleem zich natuurlijk vaak voorgedaan heeft in Nederland. We zijn natuurlijk een, uh, een, een handelsland. En uh, als, de, als er uh, interessante bedragen geboden worden... dan is Nederland een land die uh, niet gauw... Uh, Nee, zal zeggen. En uh, daarom is dit fonds in het leven geroepen... Uh, wat uh, natuurlijk heel goed is, een goed initiatief. Want die uh, hebben een uitgangspunt dat, uh, dat ze dus uiteindelijk wel een keer verkopen... maar na het grote kampioenschap wat eraan zit te komen en niet kort ervoor... Ja. Nou, Wij vinden het mooi dat het een handelsland is, maar wij zien graag de sportman Jeroen Dubbeldam op zijn paard in Londen. Maar we danken je in ieder geval ontzettend dat je hier wilde zijn. Gouden medaillewinnaar met de Scheme in 2000, Jeroen Dubbeldam. succes de Dank komende wel. tijd. Uh, Tom, onze eerste vier Shift uur zit, er zit erop, op, erop. Ja. van deze sportzomer. Wij hebben de eer om uh, de volgende aan te kondigen. Herman van der Zand, Robert Meder. Hi. Welkom in deze studio ja. van ja. de sportzomer. Ja. Uh, wat, Welke... wat voor minuut had jij in je pool gezet? Vijftiende. 15 minuten gele kaart? Ja, ik maar het was wonen. 35. En jij, Tom? Ik uh, had uh, helle, helle, helle, helle, helle, helle, gedeeld door drie, had ik elf, had 11. En en Robert Mede al de... vraagt dat natuurlijk ja. vooral omdat hij het wel goed nee, had. 23 had oh ik, nee, 23 had ik. Maar wat gaan jullie doen zo, hier? En wat gaat er nou doen? onder andere de uitslag? van deze nu al historische quiz, tijd voor tijd. Jullie speculeerden allebei op een vroege gele kaart, is hem dus niet geworden. 35 e minuut. Wie had het wel goed? Dat horen jullie al. We hebben een winnaar. Tijd voor tijd, we hebben daar een winnaar. En welke winnaars hebben jullie die ooit goud hebben gewonnen? Stefan van den Berg, Maarten ah. van der Weijden en Rinks en Florijn. Hartstikke mooi. Wordt een hele mooie sportavond. En Rusland tegen Tsjechië. Ja, ja toen we tussendoor ook nog. Ja. Ja. Dat mag ook nog. <laughs> Tennis, er zijn er weer opgehouden. Ter Denemarken staan we er allemaal. Wat voor Nederlandse elftal gaan we zien? De shirtjes zijn gewassen. Het wordt wel langzaam beter. Elke tegenstander die we krijgen. die zijn toch bang van het Nederlandse elftal. Morgen om 6 uur vanuit Kharkov in de Oekraïne. de eerste EK-wedstrijd voor Oranje. Is dit lekker? Ja, dit is lekker! De Radio 1 Sportzomer. met Nederland-Denemarken. Ja, dat is mooi. Morgen om 6 uur op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. U hoort straks een belangrijke boodschap van Wilde Ganzen. Ontwikkeling samenwerking. Bouwconnect, de grootste digitale bouwbibliotheek ter wereld. Bouwend Nederland bouwt hiermee sneller, duurzamer en efficiënter.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 Denkkracht omzetten in daadkracht. Dat is financieren anno nu. ABN AMRO. De bank anno nu. Dit is Radio 1.